Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De gascentrale van Nuon wordt de komende jaren omgebouwd tot een superbatterij. Daar wordt dan overtollige zonne- en windenergie opgeslagen. Het energiebedrijf gaat ervoor een speciale techniek inzetten. waarbij de overtollige elektriciteit wordt omgezet in ammoniak. Later kan de ammoniak worden verbrand in turbines en dan heb je weer elektriciteit.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 there. Let or... Goedemorgen Zandvoort. Don't bring me down. Ik vind dat hele mooie muziek. Op Ik heb een uh, gymnastiek op Ja, zeker, zeker, zeker. Daar gaan we het straks ook over hebben. Met, met Marieke Frans over ochtendgymnastiek. Nou, nee, heel oh, is flauw. Ja, ja, ja. Maar zo wel uh, over activiteit. Ja. Goed. Welkom, goedemorgen uh, Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort. En u hoort al uh, Irene de Jagen. En Don de Grebben. Goedemorgen Don. Ja, goedemorgen Irene. En goedemorgen luisteraars. En, uh, we zitten weer in de gezellige bar uh, van Hotel Hoogland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 een eieretende Casper Geurensson. Goedemorgen, Casper. Ik heb je, je mond vol, jongen. Ja. <laughs> oh, mag niet. <laughs> niet te veel uh, dan. Zoals gezegd, uh, welkom en uh, we hebben een leuk programma, denk ik, voor u uh, deze keer weer. We gaan uh, beginnen met een uh, maandelijks gesprek uh, met Pluspunt. Ofwel, we worden bijgepraat uh, door Nathalie uh, Lindeboom over wat er zo allemaal gaande is.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 een speciale dag in juni. Of twee dagen komt. Nou, er zijn uh, er mensen die daar nu al pijn in hun buik van hebben. Ja, dat dat weet ik, ik ook. Dus we willen afvragen. Maar goed. Nathalie, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Nathalie, in de krant een uitgebreid artikel over vrijwilligers. Mm -hmm. Die uh, eigenlijk ogen en oren in de gemeenschap zijn. En uh, na aanleiding van uh, een workshop onder andere die jullie daarover organiseren. Ja.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 Ja, die en tuin die ligt gewoon volgens mij voor de deur daar. Want er wordt toch voorlopig niet gebouwd wel? Het ja, nee. Zwarte Veld. Ah, dat is een mooie plek dat, om, om, om een tuin... Uh... Dat is een, een geweldige plek. <laughs> ja, toch? Ik <laughs> denk dat dat hele chique grond is voor een schooltuin. Maar maar... Ja, zolang er niet op gebouwd wordt, kun je het misschien... Nou, het Zwarte voor Veld kan nooit gebouwd worden. Nee, maar je begrijpt je daarvoor. Langs de Koningstraat. Langs de maar je ja, zou Op het plein voor de blauwe tram zou je ook een stukje tuin kunnen maken...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 Ik, dat is donderdag 14 april 14 van 10 april, tot 12 ja. in het Leescafé in de Blauwe Tram. Uh, wethouder Bluis is aanwezig. En uh, samen met Mario C. Driessen van de Verbeelding uh, ben ik gastvrouw om van mensen te horen hoe en, ja. en wat. Ja. Nog even wat, uh, wat jullie drijft als uh, pluspunt. Ja. Zie je het als een, een, een vestiging in het dorp ook?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 Oké, okay. nou <laughs> goed. Fijne paasdagen en ja, ja. tot een volgende keer. je. En wij, wij gaan verder met Michel Fugain in de Belle Histoire. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFN. ZFN. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. C'est un bon roman. C'est une belle histoire. C'est une romance. Dit il rentrait chez lui là au En toen hij dans le midi le midi ils in de trouvés au bord du chemin in de des vacances c'était sans doute de jour de chance ils avaient le ciel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 Als het goed is, dan, dan komt er dus straks eentje van Ode, Ode aan Zandvoort. Ode Zandvoort gaat de vijfde en, editie jeetje, worden die wij gaan maken. Is, is dat, moeten wij dat doen als Zandvoorters? Of, of moeten de mensen zich aanmelden? Vertel even, ik vind dit wel heel spannend. Ja, uh, moeten wij dat doen? Nee, niemand moet. Wat? Wij, wij hebben een eigen team waarmee we uh, heel graag een mooi document gaan maken. Wat uh, representatief is zoals het dorp in elkaar steekt. Dus we willen een heel gevarieerd beeld schetsen.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 Precies één derde. Uh, het andere, sociaal, cultureel en dergelijke. Ja, ik zal eventjes bijvoorbeeld van uh, de editie van de heemsteden de inhoudsopgave laten zien. Uh, we laten veel mensen zien. Echt veel foto's. Ik heb gewoon hier een uh, onderwerp voor je zit. <laughs> In uh, uh, We hebben interviews... Um,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 Als ze weten dat ze dit misgelopen hebben exact, in de ja. brievenbus. vooraf op Facebook maken wij ook. Ja. Uh, ja, op Facebook Ode aan Zandvoort vertellen wij ja. dus veel over de voortgang. Ja. En daar kregen we juist veel te horen: van uh, ik heb een nee-nee-sticker en krijg ik hem ook wel. Dus, ja. nou, ik wil uh, zeker uh, mensen. Met je hebben er zin in daar hier. We uh, praten uh, uh, absoluut. Verhalen over. We hadden het net even sociaal, cultureel. Uh, natuurgebieden. En dan is natuurlijk. Patenleiding licht uh, ligt erg voor de hand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 Aan.nl Ja, hartstikke goed. En daar kunnen ze je dat bereiken. Dat is ook de website www.ode-aan.nl En op Facebook Ode aan Zandvoort uh, houden wij mensen op de hoogte van de voortgang. Dus ja. nou, ik, ben ik Ik vind het een top idee. We Echt hebben waar, er zin in. Leuk dat jullie ja, het ook leuk. omarmen. Oké okay, Edith, bedankt. Ja, jullie bedankt voor, voor de je uitnodiging. toelichting en je, je komst. We gaan even rustig worden ja. met Seresta. Met, uh, met Seresta. Met een Seresta van de rosenberg trio.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 ja, hoe, hoe, hoe noem je ze? Die, die je... Het, het, het zijn bellicon mini trampolines waarmee ik werk. Ja, mini trampolines. Ja. Ik bedoel, en, uh, ja, en, en, en enthousiaste mensen zien springen daar en ja. bezig zien zijn. En nu is het gewoon een, een bedrijf Aan geworden. Het ja, het is ja, spannend Het ziet er heel mooi uit, moet ik zeggen. Dank je wel. Je Dank bent je wel. hard gegroeid. Maar goed, ik heb jou ook uh, zien groeien. Uh, eigenlijk heb ik je niet zien groeien, maar zien afvallen. <laughs> ja, dat klopt.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 Onzin. onzin. Onzin, sorry. Onzin. Beter, ja, voorgeschoteld. Ja. En dat is echt vechten tegen de bierkij, Zeker in. Maar het is ook wel heel verwarrend, allemaal. Kijk, ik ben, ik ben ook best wel al altijd met, met mijn gezondheid en met mijn lichaam bezig geweest. Ik heb er nu een paar kilo teveel aan zitten. Ik weet ja. ook waar dat van komt. Ja. Um, maar wanneer je dus op, op Facebook en op internet kijkt, dan.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 Dank je voor je komst. Dankjewel Heel graag voor je Graag uh, Wij zien elkaar. Goed, wij gaan het eerste uur afsluiten met wat muziek. En uh, we gaan zelf ook even frisse neus halen. De Hollies, the Air That I Breathe. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort.